Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Het vliegverkeer op Eindhoven Airport ligt helemaal plat. komt door de dikke mist. De terminal achter de douane is ook afgesloten. Volgens het vliegveld werd het daar te druk met reizigers die wachten op hun vlucht. Ook op het vliegveld van Rotterdam hebben ze problemen. Daar kunnen vliegtuigen door de mist niet landen. Die vliegen door naar Duitsland. Het is nu nog niet te zeggen wanneer het corona-toegangsbewijs wordt afgeschaft, zegt minister De Jonge. Waar we natuurlijk het meest naar kijken is gewoon de situatie in de ziekenhuizen. Nou, dat, dat is op dit moment nog niet te beoordelen, daarvoor is het nog te vroeg. Vanochtend zeiden bronnen in Den Haag dat je ook na 1 november nog verplicht je QR-code moet laten zien... om een kroeg, restaurant of bioscoop binnen te komen. De Nobelprijs voor de Vrede gaat naar twee journalisten uit Rusland en uit de Filipijnen. Maria Ressa en Dmitry Muratov. Voor hun om de vrijheid van expressie te beschermen. Volgens het Nobelprijscomité hebben de twee veel gedaan voor de vrijheid van meningsuiting in hun land. Ook de naam van klimaatactiviste Greta Thunberg ging rond als mogelijke winnaar, net als die van Angela Merkel die stopt als bondskanselier van Duitsland. En een schip van de Belgische marine mag toch meedoen aan een grote internationale oefening. Eerst mochten ze als enige niet mee naar de NAVO-oefening... omdat de jonge crew van het fregat nog niet goed genoeg was, meldde de VRT. Militairen op een fregat moeten doorgaans twee taken kunnen. Een helikopter binnenhalen bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld kunnen werken met de radars. En dat betekent dus ook een dubbele opleiding. En dat was het probleem. Die opleiding hadden ze nog niet afgerond. Afgelopen week hebben ze allemaal een stoomcursus gehad en ze zijn alsnog geslaagd. Heb ik het weer nog. Op veel plekken is het nog grijs met mist die lost langzaamaan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 ZFM, radioprogramma. Morgen is het weekend. weekend, weekend. Ah, weekend. Ja. Dat <laughs> was niet helemaal. Echt wel. Uh, aangezien, uh, okay. aangezien Pim met vakantie is, uh, ben ik er vandaag met mijn echtgenoot, Henry. Goedemiddag. Middag. Uh, wat hebben we vandaag? We hebben vandaag uh, allemaal nieuwtjes uit de omgeving en uh, uit Nederland, onder andere. Dus, dat is wat we gaan doen. Oké. Okay. Dan gaan we nu een nummer draaien van uh, Daniel Johnson, December Blues. Daniel Johnston en de Rhythm Rats in December Blues. Nou, dit was Coldplay clocks. Klok. Ik ben nog steeds bezig met de, de alfabetische volgorde. Ik zit nu op C. Ja. Uh, twee weken geleden hadden we uh, aandacht gevraagd... voor het uh, weidelandschap langs de Vogelensangseweg en in Zandpoort. Uh, in verband met de uh, provinciale staten die daar uh, natuurgebied van wil maken... En het Haarlems Dagblad heeft daar uh, op 28 september ook weer aandacht aan besteed. En de petitie die daar gestart is uh, voor het behoud van het agrarisch wijdelandschap tussen aardehout en vogelsang... is al bijna 5000 keer getekend. Om precies te zijn, uh, 4980 keer. Zo. So. Dus we willen graag naar de 6000. Ik geef zo meteen nog even de site door. En. Uh, ja, we hopen dat we over de 6000 heen gaan. Dus het is van petities.nl... en het is voor het behoud van het agrarisch weidelandschap... tussen Aardehout en Vogelsang. Er staat ook een hele mooie foto van uh, de stal waar ik ook sta. En dit is de Merrieweide die aan de weg is. Mooi. Ja. Dus uh, er is wel heel veel aandacht voor... en uh, ja, we kunnen natuurlijk altijd nog steun hebben... Om het te tekenen van de, van de petitie. Hoeveel handtekeningen heb je nodig? We hebben er meer dan 5000 nodig. Oh, nou eigenlijk. daar zit je bijna op. Ja. Kom op, mensen, stemmen. Yes. <laughs> In ieder geval nog 20. Oké. Okay. Dit is hem? Uh, hier komt uh, Colin Blanstone, een hele oude zanger van vroeger, met zijn nummer Wonderful.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 Ik Vaak willen zeggen, maar echt, ik kon het niet Daarom noem ik je mijn liefste in een lied Ja, het is misschien wat laat Maakte ik je wakker Maar ik heb iets dat om jou gaat Luister alsjeblieft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 Nou, Cornelis-Vreeswijk was dit. Uh, daarom noem ik je mijn liefde in een lied. Nou, mooi. Ja, hè? Op 28 september is de grootste staking... in de academische ziekenhuizen ooit geweest. Duizenden medewerkers... Uh, die werkzaam zijn bij zeven universitair medische centrums... UMC in het hele land... legden op dinsdag 28 september voor 24 uur het werk neer. Op veel afdelingen werden zogeheten zondagsdiensten gedraaid. Dat betekent dat alle planbare zorg vervalt en alleen spoedeisende hulp beschikbaar is. Mocht u zich afvragen van waarom de, alleen de UMC's en niet de gewone ziekenhuizen, dat komt omdat het een andere CAO is. Ah, okay. ja, ja. De gewone zieken, dus gewone zorg, die is uh, volgend jaar uh, weer nieuwe onderhandelingen voor de CAO. En uh, ik hoop dat ze er wat mee bereiken. We willen structurele laar, salarisverhoging en uh, minder werkdruk. Komen er dan meer, meer mensen in de zorg, denk je, met salarisverhoging? Ja. ja. Weet je, het staat gewoon ook heel slecht bekend, ons vak. Het ja, kijk daar moet je het aan doen. Ja. Voor, een, voor een klotenloontje. Als je daar een betere salaris tegenover staat. Het is het mooiste vak op de wereld. Het blijft het mooiste vak op de wereld. Ze moesten alleen dat zootje in Den Haag weghalen. Maar, maar zei, dan, uh, dan is het, heel, het is een heel mooi vak. Wat zei, wat zei je manager ook altijd als je cynisch werd? zeiden ze van... Uh, zorg is... Geen idee. Brood nodig of... Uh, nou ja, het, is, het was een is... Utopie en, uh, en uh, iedereen wil zorg of zorg geven. Ja. Dat was toch haar... haar uh, uitspraak. Ik heb geen idee wat je bedoelt. Nee. Oh, dat, oh, het is een roeping. Is, ja, ja. En dat zei ze. Ik altijd een ze. Het is een roeping. Je hoeft niet eens betaald ja. te worden. Doe het gewoon gratis. Ja. Dat zei ze toch? Ja. ja. Nou, ja. Dat en dat zei wel. ik altijd. Het is een beroeping. Het is geen <laughs> roeping. Het is een beroeping. Ja, een ja. degelijke vak. En een heel zwaar vak. Ja, ik vind het ook. Maar je moet gewoon een betere uh, reclame krijgen van wat, wat jullie doen en, uh, en, en, en hoeveel jullie inzetten En te weinig betaald wordt al die ja. jaren. Hmm. En... Ja. Altijd op kerstmis moest je werken, oud en nieuw, altijd dat mieters ja. mieter. Nou, ja, nou, heb ik het nooit heel erg gevonden om met Pinkster of met Pasen te werken of wat ook hoor. Dat vond ik altijd wel. Uh, ik, heb nie, ik heb in principe niet veel met feestdagen daardoor. Ja, ik doe het ook, of heb het vanaf mijn zeventiende gedaan natuurlijk. Maar ja. er, uh, het is uh, heel vervelend als je familie hebt en je moet. Uh, avonddiensten draaien. Ja, ik weet het. dan uh, uh, kon we nooit wat afspreken met niemand. Het nee. uh, altijd gedoe. En dan uh, ja. had je weer sommige plegen die er overal tussendoor naaiden... en die wel overal vrij kregen. En grote ja, bekken en laatste... uh, ellebogen. En... Ja, maar de laatste tijd was dat ook niet meer. Hoor. Er was zo weinig personeel. Er is gewoon zo weinig personeel. Dat niemand er meer onderuit komt. Iedereen oh. moet werken. Dus, uh, er is trouwens ook nog een leuk artikel ja. van Brigitte Kaandorp in, uh, in de story. Er zegt Brigitte Kaandorp over Matthijs van Nieuwkerk. Hij heeft echt een hele lelijke achterkant. Nou was daar pas geleden dat, uh, dat, uh, uh, dat chansons van, uh, van Nieuwkerk. Mm -hmm. Dus ik ben er eens een keer op gaan letten. Maar hij is echt, hij is zo krom als een hoepeltje. Hij loopt met oogbenen en hij is echt heel lelijk aan de achterkant. In de voorkant is hij goed... Uh, ziet er goed uit, maar. Dan gaan jullie dus mannen daarop beoordelen? Wij mogen geen vrouwen beoordelen. Of dat ze: ja, nee, dat mag je niet. En dan, de vrouwen mogen wel mannen beoordelen. Uh, uh, uh, ik, ik, ik ben samen gaan, uh, ik ben gaan kijken omdat Brigitte mij daarop bezig Jawel, Je wel wat doen? dan? Ja, zo wat. Maakt dat minder Matthijs van Nieuwkerk? Nee, tuurlijk niet, maar het valt wel op. Het is wel leuk. <laughs> dat is heel mooi om op te letten. Ga jij dan nou maar weer een plaatje doen? Ja, ja, ja, ja. ja maakte maar een soort crash van. Uh, de crash test dummies met twaalf keer de letter M. Ah, dit was dus uh, een van de betere bands uh, in Nederland. "Cuban and the Blizzards. "Window of my eyes. Met helemaal brood. aan de piano. Ja. Toen. Ja. Ik was nu nog niet langs het Hilton geweest. <laughs> nee, <laughs> nog niet. Zo ja, aardig. De Nobelprijs voor de vrede voor de is gegaan... naar de Filipijnse en de Russische journalist dit jaar. De Filipijnse uh, Maria Ressa... en de Rus Dimitri Muratov... Krijgen dit jaar de Nobelprijs voor de Vrede? Volgens de voorzitter van het Nobelcomité. hebben de twee journalisten zich hard gemaakt voor de vrijheid van meningsuiting. en de persvrijheid in hun land. In de Filipijnen en in Rusland staan die onder druk. Er is geen democratie zonder vrijheid van meningsuiting, zei voorzitter Beret Reis Andersen. met bekendmaking in Oslo. Een vrije pers vo voorkomt conflicten en oorlogen, zijn ze. Ja. Ja, dat is ook wel zo. Maar toch vind ik er altijd wel een politiek tintje aan zitten. Je gaat er niet weer de rode spelen, hè? Nee, nee, nee. Oh. Ik zeg niks. Ik zeg alleen oh, dat mannen. er een tintje aan vind zitten. Ja, ja, ja. Nou, dat zit er ook aan. Waar dat hem? Dat was hem. Oké, okay, dan uh, ga ik gewoon even door met QB in de Blizzards, Want ja, ik, uh, ik heb nog een nummertje of vijf van hem. Dus uh, all your loving. <lacht> be and the blizzards Dat goede, geloof ik. <laughs> dus dan gooien we de cure. Ervan. Dingetjes. Het is vandaag uh, oktober en het is in oktober altijd stoptober. Ik ben zelf net uh, anderhalf jaar geleden gestopt met roken. En ik weet hoe zwaar oh, ja. het is. Oh, dus ja. ik, uh, ik, ik wil graag mensen die de eerste acht dagen met vlaggenwimpels hebben doorgekomen... willen we graag een jaar volgen om te kijken van hoe ze er doorheen komen. Dus mocht u gestopt zijn met roken, stuur een mailtje naar m.kop... ...apenstaartje, zfm, zandvoort.nl Zo. En dan gaan we u een, een jaar lang volgen en supporten om het vol te houden. <laughs> dat is het drama. Stoptoben. <laughs> Met nicotinepleisters en... Uh... Oh ja, en champagne en... Uh... Champagne, wat is champagne, dat? Champagne, die pillen die ik geslikt heb. Oh, ja, ja. Zo. Dan heb je nog steeds uh, smaak. Nou, dan denk je, oh, ik zou eens nog een keer lusten, die pillen. Die pillen? Ja. Nee. Nee, die pillen smaakte die... dat nou dan? Nee, dat was nou. Nicotine? Nee, dat niet. Die, die, die, uh, die, die pillen die, uh, maken de connecties in je hersenen niet meer met die verslaafd onder nicotine verder. Die schakelen de nicotine uit. Dus zodoende kom je makkelijker eraf. Ik begrijp dus, dat niet. Dus dat eet je? Eetje, ja, eet ja? je dat? Dat eet je? Dat gaat door je hele lichaam heen. Dat weet precies waar naartoe het moet. Ja, dan gaat het daar in je hersenen... Ja. Een of ander linkje... Het, het gaat maken dat de nicotine er niet doorheen komt. Kun je nageren hoeveel pillen ze kunnen gebruiken... om allerlei andere dingen in je hersenen te doen? Vind ik ja. wel erg, eh, eigenlijk. Er zijn heel veel neurologische pillen. Wat denk je dat antidepressiva doet? Ja, geen idee. Ik antidepressiva, heb het nooit gebruikt. Je hersenen maken serotine aan. Seratine uh, uh, voorkomt voor bij jou het, het, het, het uh, depressieve gevoel... En wat dus antidepressiva doen, die, die, die maken serotine voor jou aan. En daardoor voel jij je minder depressief. Ja, maar wat, waardoor... wat maakt serotine aan? Dat is niet je hersenen, dat is iets anders. Zijn, je, ja, jawel. Je de hersenen maken ook dingen hypofyse. aan. Hypofyse? Ja. Oh, je hypofyse, die maakt dingen aan. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay, yes, nou. Maar je hebt heel veel van dat soort dingen. Dat, uh, dat, dat was net zelfs in principe ook. Dat was net de cure met uh, Hanging Garden. En uh, nu. Uh, 1980 ben ik nog bij geweest in Amsterdam Jumping Someone Else's Train van de Cure.